Vijf uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Tot eind van de week minder treinen. Merkel en Sarkozy willen Grieks rentefonds. En Alberto Contador voor twee jaar geschorst. NS rijdt tot en met vrijdag met een aangepaste dienstregeling. Dat heeft het bedrijf vanmiddag besloten. Dat betekent dat er de hele week minder intercities zullen rijden dan gebruikelijk.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 Monasje is al ruim 25 jaar lid van de vereniging de Friese Steden en woont in Sneek. Uit zijn huis opengesteld voor deelnemers en toeschouwers en heeft geen logeerplekken meer over, zo laat hij weten. Van andere partijen zijn nog geen deelnemers of uitvallers bekend. President Sarkozy en bondskanselier Merkel willen dat Griekenland geld van andere Europese landen apart zet. Met dat geld moeten rente over schulden worden betaald.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 Volgende maand beginnen zes ambulante euthanasieteams met hun werk. De teams bestaan uit een arts en een verpleegkundige... en zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig leven zijnde. Mensen die voldoen aan de criteria van de euthanasiewet... maar die door hun arts niet worden geholpen... kunnen zich straks melden bij een centraal adres in Den Haag. Als een van de teams vindt dat aan het verzoek kan worden voldaan... wordt de euthanasie uitgevoerd. Dat gebeurt in principe bij mensen thuis. De artsenfederatie KNMG is tegen de plannen van de vereniging.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 Morgen wisselend bewolkt en maximaal rond min 5. En de dagen daarna blijft het koud winterweer. ABB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt op minder druk dan gebruikelijk... met op dit moment 22 files. Alles bij elkaar 70 kilometer. Twee files vallen op. In het oosten is een autobrand op de A12, Utrecht-Arnhem. Er zaten inmiddels 8 kilometer file... tussen de afrit Wageningen en Knoop het Waterberg. En daar is de rechterrijstrook dicht... Helemaal dicht is de A16, Breda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht. Er staat inmiddels drie kilometer file achter. Omrijden, dat kan via de N3. Mijn reis naar Zuid-Amerika boek ik simpel en snel. Want met Vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op Vliegtickets.nl Vliegtickets.nl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 Ga naar hersenstichting.nl en geef op Giro 860. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. 6 over 5 goedemiddag. Slecht nieuws in het diepe zuiden van Nederland. Netcar heeft geen toekomst meer als maker van Mitsubishi-wagens. Zo direct de directeur over de bedrukte stemming in zijn fabriek. Heel anders gaat het eraan toe in het hoge noorden. Hoge noorden van de Rajonhoofden, Zij benadrukken vandaag dat het nog niet zo ver is, tot hun spijt. Wij willen niets liever dan die elfstedentocht gaan organiseren. We zitten er 15 jaar op te wachten en we zitten met man en macht aan het werk om dat goed voor elkaar te krijgen. Want het ijs is nog lang niet overal dik genoeg om er veilig overheen te kunnen. Het rajonhoofd van Sloten is nog niet in staat geweest om het meer over te steken. Sterker nog, het rionhoofd van Balk is door het meer gezakt. Hij zat op 10 centimeter ijs en 2 meter verderop lagen 2 centimeter ijs. Dus dat is nog niet goed bij Slotermeer en bij Balk. Joris van de Kerkhof is in Hinden lopen, ten westen daarvan. Joris, hoe is de kwaliteit van het ijs daar? Het is pik en pik zwart op de plekken waar geen sneeuw ligt. En het bijzondere is, net op het IJsselmeer... Hè, waar die wedstrijd gehouden is vandaag... het Friese kampioenschap uh, natuurreis voor de marathonrijders. Maar aan de andere kant het, uh, het dorp in en daar loop je het ijs op. En dan zie je ze eigenlijk, dat is bijzonder... En dan zie je ze gewoon al voorbij komen, al die schaatsers. Ja, je moet je ogen dichter doen. Oh, gezien, je bent niet in het dorp, hè? maar dat was een kleine vergissing. Ja, ja. Het ziet eruit als een dorp, de elf dorpen tocht. Tien dorpen tocht in één stad, natuurlijk. Het ja, zijn elf steden. Nee, bij bij ja, dit stekeur, is een scheur. Kunt u even zien ongeveer, dat er een dikte van 12 centimeter in zit? Gof genomen. Ja, ja. ja. En zo'n scheur is dan niet erg? Nee, nee. ijs heeft meestal, heeft meestal scheuren. IJ ijs is toch vaak vlak platen hè? en dat zit tegen elkaar aan ja, Dat het scheurt ineens heel gebruikelijk. Voorzitter van de ijsclub, ook eh, Rayonhoofd. Vindt u het niet veel leuker? Zoals die mevrouw, gewoon om zelf te schaatsen in plaats van al dat geregeld ja. en al die verantwoordelijkheid. Ja, maar als, je, als je organisatorisch met ijs wat gaat doen, ja, dan moet je niet willen gaan schaatsen, want dat gaat, die combinatie is niet mogelijk. Hè. Dat, uh, ja, als het dan een hele lange winter is, ga ik ook wel eens een dagje schaatsen. Maar, nee, ik ben meestal al organisatorisch bezig. Ja, vind, en dat vind ik erg leuk. En u kijkt... Hé, hey, daar is er weer eentje. Ja, wij lopen hier gewoon op onze schoenen uh, overheen. Met schaatsen is het toch echt een stuk makkelijker. Um, kijkt u nou, als u hier overheen loopt... continu naar de kwaliteit van het ijs? Of denkt u van... dit is tot nu toe het beste stuk. Dat hebben we gisteren met de andere rayonhoven zo besproken. Het is oud gebleven. Dus uh, uh, hier zit het al goed. Ja, dat is, nou, u, ik denk dat u het ook wel ziet. Zwarte ijs. Uh, bellen erin. Het sterkste ijs wat er is... Dus hier maak ik me geen zorgen over. Maar u ziet hier wel dat hier inheen lopen. daar hebben alle mensen, particulieren hebben, zijn heel hard aan het, aan het werk geweest. Alles is ijs sneeuwvrij hier. Maar ja, het gaat over die baan... Die, Sorry, we lopen in de weg. Die hele lange baan van 200 kilometer... door al die landerijen waar al dat sneeuw nog ligt. Ja, daar zal Friesland waarschijnlijk uh, met handwerk heel hard aan, de hand, uh, aan, aan, aan het werk gaan moeten. Want... Ook wij zullen moeten nog een heel stuk gaan doen. En ik, ik, ik vrees dat we het misschien niet zo met een machine er makkelijk af kunnen krijgen. Is het nou erg dat die boot hier uh, ligt, gewoon aan het huis? Die ligt wel in de weg op het moment dat daar duizenden schaatsers voorbij komen. Ja, dat heeft u wel gelijk. Zo'n boot, kijk, het is een stalen boot. Dus een dag is vandaag, als het zonnig gaat worden, kan het staal wordt, kan toch warm worden. En dan gaat, die, gaat die, ja, dan gaat dat ijs zweten. Hè? Nou, dan, dan, dan, en dan ligt er ook nog sneeuw, zo'n dus sneeuwrand. Dus dan, dan krijg je hier. Ja, we lopen naar die sneeuwrand toe. Dat kan dus hier wel. Hier ziet u het verschil. Dit, dit noemen we kwalstrijs. Dat is waterloos, hè? Dat is kwalstrijs. En daar kan je wel heel veel dikte van hebben. Maar dat is niet sterk. En daar, maar ja, goed, het, het, het, het, het ligt hier tegen zo'n schip aan. En ik, ik, ik, ik maak me er geen zorgen over, hoor. Uh, uh, maar als, als, het al, als het onze route allemaal zo was, dan was het ijs uh, erg veel meer zwakker dan het nu is. Ja, ik ja. mag hem uh, opnemen. Nee, ik druk hem even aan. Nou hard. Nee, we zijn klaar. Oké. Ik vond het wel een leuk muziekje. Ja. We lopen gewoon nog even verder. Kijk eens daar, die zon. Oh, ja, gewoon over de huizen heen en die zakt langzaam naar beneden. Ik zal je even laten zien, kijk. Ja, lopen wij verder. Gaan jullie ja, verder. ga ook even verder? vegen vooral, Joris. Daarin ja, we daar in vegen, lopen. We, we, we ja. hebben gehoord dat ja. honderden vrijwilligers inmiddels aan het vegen zijn op het ijs in Friesland. Maar ja, die twee Hier centimeter op het, op het Slotermeer, daar moet dus nog heel wat gebeuren aan groei. Het Slotermeer, ja. ...hard doorwerken daar in Friesland. Dat is niet het geval in Limburg, want eind dit jaar valt het doek voor Netcar. Mitsubishi wil de productie van de Colt en de Outlander afbouwen... ...en geen nieuwe investeringen meer doen. En dan houdt het op voor de 1500 personeelsleden in Born. Hoe is het zover gekomen? Joost Govaerts, voorzitter van de Raad van Bestuur van Netcar. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Govert, we hoorden eerder deze uitzending van uw personeel... dat u vandaag behoorlijk emotioneel was toen het slechte nieuws werd verteld. Hoe raakt dit u persoonlijk? Ja, dit is, uh, dit is zeer teleurstellend. Uh, we hebben enorm hard gewerkt uh, het afgelopen jaar... om uh, samen met overheid, uh, vakbonden en ondernemingsraad... Uh, een pakket van maatregelen te definiëren. Een pakket wat Mitsubishi zou moeten overtuigen... om uh, door te gaan bij de productie met, uh, bij Netkracht. Dat is helaas niet gelukt. Uh, ja, en als je dan 28 jaar al verbonden bent met hart en ziel aan het bedrijf... dan uh, doet het enorm veel pijn om deze boodschap te moeten brengen. Ja, veel van uw personeel werkt ook al tientallen jaren voor Netcar... en zeggen tegelijkertijd vanmiddag, nou, we zagen het toch wel aankomen. Uh, wanneer vervloog bij u de laatste hoop? Nou, eigenlijk hebben wij hoop gehouden tot het laatste moment. Uh, wij hebben ook pas vanochtend van Mitsubishi het bericht uh, gekregen. En we wisten natuurlijk dat er twee scenario's waren. En uh, ja, we hebben met z'n allen gehoopt dat het, het scenario zou zijn dat Mitsubishi toch zou continueren. Nou, dat is helaas geen waarheid geworden. En een scenario was ook dat jullie de productie zouden kunnen laten doorgaan... in combinatie met een derde partij. En daar heeft Mitsubishi geen brood meer in ingezien. Is het daar uiteindelijk op afgeketst? Nou, Mitsubishi heeft zelf het besluit genomen... omdat zij het economisch niet haalbaar achten... om door te gaan met een investering in nieuwe modellen bij, uh, bij Netcar. Met betrekking tot de derde partij hebben wij afgelopen jaar een, een zoektocht gedaan, wereldwijd, om te zien of er partijen geïnteresseerd waren. Er zijn een aantal partijen waar we in gesprek mee zijn. Die partijen die zijn geïnteresseerd op basis van het scenario, de aanname dat Mitsubishi zou doorgaan met de productie bij NETCAR en ook als aandeelhouder zou blijven. Die situatie is gewijzigd en we zullen op korte termijn contact opnemen met deze geïnteresseerde partijen om na te gaan of zij nog steeds geïnteresseerd zijn. Hoe serieus is die mogelijkheid? Want dan gaat het natuurlijk om de verkoop van de fabriek um, aan, aan de Nederlandse overheid. Aan u waarmee u met een de derde partij in de zee kunt gaan. Hoe serieus is dat? Ja, we zullen het eerst stap voor stap nemen. We gaan eerst contact opnemen met, met de betreffende bedrijven. En we zullen vragen of er nog interesse is. Als er interesse is, dan is de eerstvolgende stap om te kijken of er een, een haalbare businessmodel te realiseren is. Maar goed, dat is nog te vroeg om over te praten. De kansen zijn zeer gering. Maar in ieder geval, de eerste stap is om het contact te leggen met die bedrijven. En te kijken of ze nog steeds verder willen praten met NETGA. Gaat het daarbij om andere grote autobedrijven? Ik ga niet in op de, de met wie uh, we welke contacten hebben... en of dat grote of kleine bedrijven zijn. Uh, daar doen wij geen mededeling over. Maar wat ik bedoel met die vraag is bijvoorbeeld ook de mogelijkheid... dat u met een fabriek in zee gaat, met een industrie in zee gaat... die niks met auto's te maken heeft. Nou, wat ik u wel kan vertellen, dat is dat we in de zoektocht afgelopen jaar ook gekeken hebben naar andere uh, mogelijkheden, andere sectoren buiten de auto-industrie. Zoals? Uh, nou ja, ik wil daar ook niet te veel inhoudelijk op ingaan. We hebben gekeken naar die uh, industrieën waar wij denken dat de competenties die wij bij NETCAR hebben uh, van waarde zouden kunnen zijn. Gaat het daarbij bijvoorbeeld om de fabrikage van uh, windmolens? Dat is één voorbeeld wat ik, wat ik genoemd heb. Uh, en dat hebben we uh, bekeken en, uh, en onderzocht, maar dat heeft niet tot resultaten geleid. Dit zijn inderdaad, zoals u het zegt, ge heel geringe kansen dat de fabriek verder kan. Ja, het, het, we hebben contacten. En nogmaals, ik ga er niet op vooruit lopen. Ik wil wel realistisch zijn dat die kansen zeer gering zijn. Morgen komt de Europese vertegenwoordiger van Mitsubishi, Harinari, naar de fabriek. Daar komt een uh, demonstratie van de werknemers. Uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat dat toch tot nu inzichten gaat leiden voor wat betreft Mitsubishi. Nee, Mitsubishi heeft uh, vandaag haar besluit uh, uh, duidelijk uh, gemaakt. Morgen komt Harinari, omdat hij voorzitter is van de Raad van Commissarissen... We hebben morgen overleg met de raad van commissarissen. Daarna is er ook de mogelijkheid voor vakbonden en ondernemingsraad om met de commissarissen te overleggen. En dan zullen we daarna zien. En voor wat betreft het personeel, die hebben we de gelegenheid gegeven om de komende dagen dit nieuws te verwerken, zich te bezinnen. En zoals gezegd ook de sociale partners om overleg te hebben. En vrijdag hopen we de productie weer te kunnen starten. Joost Gauvaar de voorzitter van de Raad van Bestuur van Netker. Dank u wel. Graag gedaan. Straks meer over het Elfstedentochtlied. Nu de files op de Nederlandse wegen. René Passet bij de ANWB. Met een vrij normale avondspits, met niet zo heel veel opvallende files. zijn er nu 22. Op de A2 eindhoven den Bosch. staat bij Bokstel 5 kilometer. Daar was een tijdje terecht, De rechte ook dicht. Een uitgebrande auto bij Arnhem. Op de A12 vanuit Utrecht veroorzaakt het 6 kilometer file bij Knoop het Waterberg. Daar is de rechterrijst ook dicht. Helemaal dicht is de A16, Breda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht, Want precies te zijn bij de randweg Dordrecht. Er zaten inmiddels 4 kilometer file achter. Het begint eigenlijk al bij de Moerdijkbrug langzaam te rijden. Omrijden kan via Gorkem. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Beschuldigd, vrijgesproken, beschuldigd, geschorst. Alberto Contador, de wielrenner, moet alsnog bloeden. Twee jaar wordt hij geschorst. Voor een groot deel met terugwerkende kracht. Dat is omdat er minime sporen van het verboden middel klembuterol zijn gevonden. En dat kost hem, onder meer de toerzeg van 2010. Gio Lippens, verslaggever, wielrennerverslaggever. Goedemiddag. Goedemiddag, Gio. Heeft hij daar al op gereageerd, Contador? Uh, Contador heeft er op gereageerd. Uh, die heeft in ieder geval ook aangegeven dat hij in beroep wil gaan tegen deze uitspraak van het KAS. Dat kan. Dan kan hij naar de Zwitserse rechter. En die moet dan maar uitspreken of die beslissing van het KAS terecht is geweest. Ja, en het KAS, dat is het internationale Sportarbitragehof tribunaal. kun je het eigenlijk wel ja. zo noemen. Er is een arbitragecommissie mee bezig geweest. Uh, vooral ook omdat uh, de Spaanse bond en de UCI, de wielrenunie, dat er niet echt uitkwamen. De Spaanse Bond had hem vrijgesproken. De UCI vond dat onterecht. En die zijn toen samen met het WADA, ja, we gooien een beetje met termen, maar WADA is het Wereld Antidoping uh, Agentschap. Die zijn samen naar het KAS gestapt om arbitrage te vragen. Nou, het KAS heeft nu deze uitspraak gedaan en normaal gesproken is deze uitspraak wel bindend. En dat kost hem dus uh, de toerzegen, ook die van de Giro van afgelopen zomer. <lacht> En dan gaat er nu voor 2010 een gele trui richting Luxemburg worden Ja, opgestuimd. dat duurt nog eventjes. Want de toerdirectie, de ASO, die heeft al aangegeven: wij wachten eerst officieel af totdat de UCI de uitspraak van het kas heeft overgenomen. Maar ja, het lijkt me sterk dat ze dat niet doen. En dan pas gaan we die gele trui uh, richting de juiste persoon... richting Andy Schlek, richting Luxemburg sturen. En Schlek zelf heeft al gereageerd. Hij heeft gezegd, ja, ik hoef hem eigenlijk helemaal niet. Want ik ben er niet blij mee dat ik hem op deze manier win. Ik wil het gewoon op eigen kracht winnen. En ik wil uh, een tour zegen in duel met andere renners... wil ik hem winnen en niet anderhalf jaar later, achter de tafel, achter de groene tafel. Ja, en, en blijft het uh, voor Contador hierbij? Of moet hij ook nog een boete betalen? Gaat hij nu stoppen? Wat, wat, wat denk je? Nou, stoppen doet hij zeker niet. Tenminste niet als je kijkt naar de manier waarop hij gereageerd heeft... en de manier waarop hij ook daarvoor al uh, duidelijk heeft gemaakt... Uh, dat hij absoluut wilde blijven wil rennen. Die boete die hangt hem nog wel boven het hoofd. 2,5 miljoen euro. Dat is namelijk de boete die de UCI heeft opgelegd... Uh, voor een vergrijp als dit. Uh, alleen dat moet wel bekrachtigd ook weer worden door die arbitragecommissie. Daar hebben ze zich nog niet over uitgesproken. Okay. Maar dan kan hij dan betalen met al het geld wat hij heeft verdiend... omdat hij de Tour Tuurlijk. had gewonnen. Criteriums... Um of verliest hij die, die titels ook? Die dat geld ja. kun je op een of andere manier nog aansprakelijk houden. Er gaat een leuke grap rond op Twitter. En dat is toch het verhaal dat hij in ieder geval... Uh, het criterium in Emmen, de Gouden Pijl, uh, dat heeft hij gewonnen. Ja, een prachtig na-tours criterium uh, Dat hij dat in ieder geval is kwijtgeraakt. En dat Adi Engels, de man die toen tweede werd... inmiddels afscheid heeft genomen van het wielrennen... dat hij nu met terugwerkende kracht in ieder geval... dat criterium heeft gewonnen. Uh, maar je hebt gelijk, hij heeft natuurlijk een hoop geld verdiend... met die Tour, met een beter contract, met al dat soort dingen. Uh, dus echt medelijden financiële hoef je niet met hem te hebben. Het gaat natuurlijk vooral... in zijn geval om het sportieve. Dat, dat, dat zal hem het meeste pijn doen. Ja, En het wielrennen is natuurlijk weer... de grote verliezer hè, bij zo'n zaak. Altijd. En dat zegt Pat McQuaid, de grote baas van de UCI... die zegt dat ook van... er is op dit moment niemand blij met deze uitspraak. Beetje boter op het hoofd heeft hij natuurlijk wel. Want hij is wel degene geweest die de zaak uh, door heeft gezet. Uh, maar hij zegt, ja, in een dopinggevallen verliezen altijd alle partijen. En dat betekent gewoon dat het slecht is voor het wielrennen. Dat is het ook zeker. En hij is geschorst tot 6 augustus. Uh, nu weet ik niet of hij Olympische plannen had eigenlijk. Nou, de maar... Tour nou, in Londen okay. is niet echt voor hem geschikt. Dus maar, daar gaat hij niet naartoe? Maar de Tour, ja, die had hij wel graag gereden. En ja, 6 augustus is na de Tour. Het is wel heel sajant. 6 augustus is vlak voor de start van de Vuelta. En ga er maar vanuit dat daar een hele scherpe Alberto Contador aan de start staat. Ja. En dat hij daar zeker wil gaan huishouden. En eind september hebben we ook nog een keer een wereldkampioenschap in eigen land. In Valkenburg, Valkenburg. op de Kouwberg. En dat is wel een parcours dat Contador in ieder geval nog enigszins moet liggen. Hoewel ik denk dat zijn landgenoot Valverde daar een veel grotere favoriet is. Nu je het toch over doping hebt. En dat rondje onder kerken nemen, niet te vergeten. Uh, dat die nou ja, ik ben bang dat hij daar niet wat Dat is misschien net, net te vroeg. Lippens, dankjewel. Griekenland stevend af op een faillissement nu er nog altijd geen akkoord is over noodzakelijke besparingen en hervormingen. Die zijn nodig om in aanmerking te mogen komen voor een tweede noodpakket van 130 miljard euro. Maar het ontbreekt aan vertrouwen bij geldschieters, de Europese Unie en het IMF. Het geduld met Griekenland raakt duidelijk op en intussen worden de problemen in het land steeds groter. In Brussel correspondent Tijn CD. Tijn, vandaag gold toch volgens ons als een deadline, maar die lijkt alweer verstreken. Ja, ook die deadline is er alweer aan. Uh, het is voor de Grieken inderdaad niet vijf minuten... maar echt vijf seconden voor twaalf. Een faillissement dreigt naar vandaag. Uh, hebben de Bondskanselier Angela, Angela Merkel en de Franse president Sarkozy... Uh, die ontmoeten elkaar, die hebben ook maar weer eens laten weten... dat er geen cent extra naar Griekenland gaat zonder bepaalde garanties. En daar zit het probleem. Die garanties die komen erop neer... dat Griekenland eerst moet laten zien serieus... Te maken, werk te maken van besparingen, hervormingen. Nou, dat komt neer op het verlagen van het minimumloon met 20 uh, De salariering van 13e en 14e maand moet worden afgeschaft. Minder uitgaven in de overheidsdiensten. Maar ja, in Athene is daarover geen politiek akkoord. En er is ook nog altijd geen akkoord met de banken. Hè? Die uh, zouden een heel groot deel van de Griekse schulden kwijtschelden. Nou ja, allebei, die akkoorden, zeg maar, die zijn noodzakelijk om... dus dat vervolgnoodpakket van... 30 miljard te krijgen, ja, krijgt Griekenland dat niet. Dan hebben ze half maart, als er weer PD is... dan moeten ze weer eh, terugbetalen op allerlei lopende rekeningen. Dan is het land half maart waarschijnlijk failliet. Ik weet niet hoe jij dat inschat vanuit Brussel... maar de indruk bestaat toch een beetje alsof de Grieken... er rustig de tijd voornemen, terwijl dat uur u toch wel heel na is. Ja, dat kregen wij vanochtend ook toen we het aan de uh, woordvoerder van de eurocommissaris, die uh, hiervoor uh, die op dit dossier zit, hè, de begrotings-eurocommissaris Olly Reen. Zijn woordvoerder uh, ja, klonk ook een beetje hopeloos. Hij zei: We weten het ook niet meer, we weten het niet. In Athene, daar ligt de bal. En morgen zijn er ook alweer stakingen in, en demonstraties in Athene aangekondigd. Nou, het lijkt erop nog verder de broekriem aantrekken. Dat is in Griekenland dus politiek niet te verkopen ondertussen raakt in Brussel en in alle Europese hoofdsteden het geduld op. Men verliest het vertrouwen in de Grieken. Ja, vandaar dat er dus vandaag weer een nieuw plan is van Merkel en Sarkozy. En dat komt erop neer. Griekenland, open een geblokkeerde rekening, stort daar je staatsinkomsten in... zodat je daar tenminste de rentes over schulden kan terugbetalen. Aan ons, de geldschieters, hè, elders in Europa, ook Nederlanders, Duitsers. Maar ja, of Griekenland daar op termijn aan kan voldoen... of er wel staatsinkomsten genoeg zijn hè, om in die rekening, op die rekening te storten... is een grote vraag. Maar, maar hoe, hoe kun je dan toch vanuit de Brusselse politiek de druk opvoeren op Athene? Nou ja, zo'n plan als van Merkel en Sarkozy... Hè, dat is uh, weer zo'n uh, zo poging om uh, de druk uh, op te voeren. Maar ja, tegelijkertijd uh, de leiders uh, uh, van de eurozone-landen... Die, uh, ja, die hebben ook allemaal belang bij dat er een werkbare oplossing komt. Hè. Kijk, uh, als de Grieken het gewoon niet pikken... ze blijven zich verzetten tegen die uh, noodzakelijke maatregelen... van loonsverlaging, et nou ja, dan heb je twee opties uh, als ze dat dus niet of ze krijgen dat noodpakket van 130 miljard niet. Maar ja, dan gaan we dus toekijken hoe Griekenland afstevend op een faillissement. Nou, dat heeft voor de hele eurozone enorme gevolgen. Ik heb het alleen nog maar even over de blamage. De eurozone die loopt een behoorlijk imagodeuk op. Een andere optie is, je bent wat soepeler, je neemt het risico, je bent mild. Je geeft ze die 130 miljard. Maar ja, dan, dan moet Griekenland alsnog de komende maanden laten zien dat ze wel gaan hervormen. Nou, hebben we dat vertrouwen? Dat lijkt er niet op als je de regeringsleiders nu beluistert. Ja, een beetje tijd hebben ze in ieder geval toch nog steeds gekregen. Vanuit Brussel Correspondent Sarté. Dank je wel. Dit is het uh, nummer van de Friese zangeres Anneke Dauma. Goedemiddag. Goedemiddag. Een uh, Elfstedentochtlied, zou het horen. Uh, dat, uh, in principe is dat wel, ja het is een lied. Het gaat aan, dat zei Henk Kroes in 1997 toen de Elfstedentocht doorging. Ja, en, en toen uh, kenden wij, uh, leerden wij u ook kennen met de Bonkevaart volgens mij. Ja, ja, klopt. Een enorme hit was dat toen en nu heeft u uh, voor de gelegenheid een, een nieuwe gemaakt. Ja, maar hij is voor twee jaar terug, uh, werd ik gebeld, uh, ook via dus, uh, de, uh, de, de televisie, of ik al een nieuwe hit had. Nou nee, die had ik, dat was ook, eigenlijk vond ik, nog helemaal geen sprake van een elf steden, toch, maar in ieder geval had ik uh, Bauke Witsma, een Friese schrijver, die had een mooi liedje en die heeft in mij gemeld, en ik heb daar een melodietje op gemaakt. Dus hij was toen al, is hij gemaakt, maar ja, die oude steventocht is toen niet doorgegaan. Dus het ligt al uh, twee jaar op de planken eigenlijk? Het ligt al twee jaar op de planken, dus ah, ik ben ja. er helemaal klaar voor. Ja, precies, want wat ligt er <laughs> nog meer allemaal klaar voor de komende week, mocht het zover komen? Ja, nou, ik laat het lekker op me afkomen en het is genieten, want uh, wij zijn natuurlijk uh, hier in Nederland allemaal fantastisch blij met dit mooie weer, of niet dan? Ja, nee, absoluut. Prachtig schaatsen natuurlijk. En die spanning, komt er toch er wel of niet? Ja, he, he, die... ja want u heeft de contact met de televisie he, over zo'n lied... ook met uh, de, de officiële vereniging van de Elfstedentocht. Nou, ik ben dus eigenlijk door de organisator, die dus alles uh, regelt... ben ik gevraagd wanneer de Elfstedentocht doorgaat... dat ik dus dan uh, bij de prijsuitreiking wou zingen. Ah, en, en meerdere optredens over deze week uh, gepland... Ik ben de hele dag ben ik, uh, op pad geweest met uh, allerlei uh, leuke media dingen. En ik ben nu met onder op Friesland ik onderweg. Uh, ik weet niet wat mijn agent allemaal heeft aangenomen. Uf. Ik laat het eigenlijk maar een beetje op me afkomen. Gekke huis. En schaats u zelf nog? Nee, nee, daar waag ik me Want stel ik val, dan kan ik niet meer op de bühne staan. Nee, en dan dus niet meer bij de prijsuitreiking van nee, die nee, eventuele... En... Tocht. Goed. Nou ja, voor de eventueel, ja, zeg dat wel. Maar deze tijd, de spanning van tevoren, is eigenlijk al heel mooi. En volgens mij heeft u het enorm naar uw zin hiermee, zo te horen. Ja, ik geniet. Ja, dit is toch hartstikke leuk. Ja, nou, lekker zingen. Anneke Douma, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. <laughs> Dag. Dag. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn...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 zijn twee rijstroken afgesloten omdat er ijspilaren zijn ontstaan. Er lijkt sinds het weekend water van het plafond op het wegdek. En Rijkswaterstaat is nu bezig om die pilaren weg te hakken. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Scherre Hiemstra. Ja, het is prachtige winterweer. Volop zon en ook vanavond en vannacht blijft het helder. Het wordt ook zeer koud vannacht. De minimumtemperatuur varieert van min 8 in Zeeland tot min 15 in Flevoland. In Friesland wordt het min 10 tot min 13.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 En daardoor voelt het morgen kouder aan dan vandaag. Na morgen blijft het vriezen, maar het wordt wel wat minder koud. In de nachten lichte tot matige vorst. AMB ah, Verkeersinformatie. Die ijspilaren waar u het nieuws over hoorde zorgen op de A4 nauwelijks voor file. Het zat een paar honderd meter in de Schiphol-tunnel. Het is sowieso een vrij normale avondspits met op dit moment 115 kilometer file. Twee dingen vallen op. Drie dingen eigenlijk. De A12 Utrecht-Arnhem na een ongeluk bij knop het Waterberg. Vijf kilometer. De weg is daar inmiddels weer vrij. Dat geldt gelukkig ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Die snelweg was de enige tijd dicht bij Dordrecht. Alle rijbanen zijn weer open, maar er zaten nog wel 5 kilometer file. Op de A67 Eindhoven naar Turnhout. Daar is nu een ongeluk gebeurd tussen knop het de Hocht en Eersel. 5 kilometer.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 3.205 euro. Daar loopt u toch warm voor? En zo hebben we bij Volkswagen nog veel meer dik aangeklede winterpakketten voor u. Alvast een kijkje nemen zonder de kou in te moeten? Kijk op volkswagen.nl slash actie. Dat vestje, dat jurkje, maar dan die schoenen ook. Want het is 3 is 2 bij wekamp.nl. 3 sale artikelen kopen, 2 betalen op mode en schoenen. Van merken als Vera Moda, Villa, Max. Dus alle 3 is 2 aanbiedingen tot en met 6 februari. Eerst Half zes. Welkom in het NOS Radio en journaal. Het Syrische leger gaat door met het beschieten van de stad Homs. De wijk Baba Amr krijgt het het zwaarste verduren op dit moment. En daar woont Danny Abdul Dayam. Hij beschrijft wat daar deze ochtend gebeurde. More than 300 rockets have landed in just this area I'm sitting in, in Baba Amr. I went to the field hospital at 7 a.m. More than 25 bodies. Meer dan 300 raketten zijn er in Baba Amr. Terechtgekomen. Dayam zag vanochtend in een plaatselijk ziekenhuis 25 lijken. Hij vertelde ook dat het Syrische vrijheidsleger verwacht... dat de beschietingen door het leger van Assad vijf dagen zullen duren. Na vijf dagen van beschietingen zal het Syrische leger Baba Amr eh, Homs binnentrekken... Zo denkt de Dayam. Correspondent Sander van Hoorn. Sander van de Hoorn. Um, Sander, we horen hem net uh, vertellen, deze Danny, de situatie vanochtend in zijn wijk. Uh, wat weet jij over de situatie nu, aan het eind van de dag? Nou, het klopt uh, heel goed, natuurlijk, met wat, wat ik hoor. Ja, het zou raar zijn als het niet zo is, maar dat de beschietingen nog steeds doorgaan en in zijn wijk zou ook een, een veldhospitaal geraakt zijn, dat is onmogelijk te controleren behalve dan dat je weet dat de noodhospitaals in die wijken vaak in huizen zitten, ja en die worden uh, getroffen door raketten noemt hij het, dat, het is natuurlijk iets meer dan dat, het zijn ook mortiergranaten en dergelijke Je moet dus niet voorstellen alsof er echt hele raketten gelanceerd worden op die wijken dat zijn artilleriebeschietingen, zoals je dat dan noemt, uh, bijvoorbeeld vanuit tanks, ja ja, ah, en die, die wijken, dat is ook wat je van verschillende kanten hoort, die zijn compleet van de buitenwereld uh, uh, afgesloten. Dus je kunt er niet in of je kunt er niet uit. Zit je in een van die wijken die beschoten wordt, dan is het gewoon afwachten tot en verbind daar die uh, termijn van vijf dagen aan. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt, maar iedereen gaat er wel vanuit dat deze beschietingen op een gegeven moment gevolgd zullen worden door, ook uh, op de grond, uh, de aanwezigheid van Syrische militairen, die is dan de angst, huiszoekingen uh, zullen doen, echt huis voor huis, af zullen gaan. Ja, dan zien we wel wat diplomatieke acties. Amerika heeft zijn ambassade gesloten in Damascus. Ja. De Britten roepen hun ambassadeur terug naar Londen voor overleg. Kunnen deze stappen volgens jou ook maar iets veranderen aan de gevechten in en rond Homs? Nou, niet meer. Nee, kijk, dat, uh, er zijn al lang en breed natuurlijk twee kampen ontstaan. Uh, het, het kamp uh, voor de oppositie en het kamp voor de Syrische president. En wat het ene kamp doet heeft weinig invloed meer op het andere kamp. Dus uh, William Hague, de minister van Buitenlandse Zaken, die zei zojuist in het Lagerhuis in Engeland... dat hij uh, de ambassadeur ook terugroept voor consultatie, dus de post even onbemand laat. Uh, de Syrische ambassadeur op zijn beurt in Londen is op het matje geroepen. Ja, het wordt allemaal voor kennisgeving aangenomen, denk ik door de Syrische regering. Dan hebben we ook nog Rusland. Rusland uh, volgt de hele tijd een eigen traject. De minister van Buitenlandse Zaken komt morgen naar Syrië. Wat wordt daarvan verwacht? Ja, die zit dus in dat andere kamp, hè? het kamp wat achter de Syrische president staat. En hij noemt het schijnheilig wat het Westen doet om zich zo druk te maken. Um, de boodschap van Rusland is geweest het afgelopen weekend in de VN-veiligheidsraad. En zal ook morgen weer zijn dat uh, Syrië er zelf uit moet komen. Dat je je niet moet mengen in een burgeroorlog. En dat beide kanten het geweld moeten stoppen. Um, waar wel op gespeculeerd wordt, maar dat zullen we morgen zien gebeuren. Is dat hij misschien uh, concessies zal eisen van de Syrische regering zeggen ik heb zo vierkant achter jullie gestaan in de vn veiligheidsraad daar wil ik wat voor terug. In de vorm bijvoorbeeld hoor je dan van democratische hervormingen. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd een beetje een gepasseerd station, want er zullen weinig hervormingen zijn anders dan het aftreden van de regering waarmee de demonstranten genoegen zullen nemen. Dus een verkiezing of een referendum, wat eerder al is voorgesteld als dat, is wat het bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken morgen gaat opleveren. Dan denk ik dat het het voor de oppositie onvoldoende is. Sander van Hoorn over de situatie in Syrië. Bevroren waterleidingen, verwarmingen die ermee ophouden... afvoeren die bevriezen. Loodgietersbedrijven draaien over uren. Want veel van onze installaties zijn niet bestand tegen de strenge vorst. Zoals in Asten, waar installateur Leo Diender... een storing probeert te verhelpen. Hier hebben we, denk ik, een, een, een waterleiding. En die waterleiding die ga ik proberen... Er zit een kraan op en vanuit die kogelkraan probeer ik die leiding een beetje te ontdooien. En dan hoop ik dat ze dadelijk binnen zeggen eh, dat er water op komt. Is het druk in deze dagen? Ja, het is ontzettend druk. Ik ben gisteren de hele dag ben ik eigenlijk onder geweest. Op zondag? Op zondag. Ja, ja, ja, ja, ja de, de vorst die, die zegt niet van jongens, het is weekend, we houden hem niet op. Maar als, als je een normaal weekend bekijkt, hoeveel klanten heb je dan? Normaal in de weekend heb ik eigenlijk niet zo gek veel. Nee, gaat, dit is duidelijk. Dit is echt duidelijk het feit van, uh, van de storingen uh, door, door, door de vorst. Mm -mm. Ja. Ik heb afgelopen weekend heb ik een paar storingen uh, wat water betreft. Ja, dan zijn wij, heb ik met een paar collega's. Ja, zijn we zijn toch wel een paar week, of dit weekend in, in het touw geweest. Ja. En normaal hè, we hoeven we er eigenlijk bijna niet uit. Het is altijd wel een keer een kraantje lekt of zo. Uh, of... Of een condensafvoer die, uh, die een beetje overloopt, ja. Ja, maar voor de verder is het eigenlijk weinig. Ja. En uh, hoe gaat dat dan de komende dagen? Uh, gewoon druk. Ik heb, uh, heb nu eigenlijk, nou eigenlijk al het onderhoud, wat ik normaal uh, het hele jaar doe, heb ik nou gewoon even stopgelegd. Ja, ik kan gewoon nu even op de vragen van het onderhoud kan ik niet inspringen. Gewoon omdat er te veel storingen zijn. Ja, ben ik hier, die leiding ben ik uh, aan het. Warm feunen, Maar ik denk dat het hier niet veel uit zal halen. Helaar. Ik hoop dat het niet iedere keer zo gaat. Meestal wordt het toch wel opgelost, denk ik, of niet? Ja, ja, ja. Dit, dit betreft eigenlijk een chalet. Maar over het algemeen zijn het in de gewone woonhuizen. Is het gewoon met een koperleiding. En dan heb je een ondooi trafo En dan zet, dan zet je twee klemmen op een koperen die, die leiding. Die leiding wordt wel zo warm door die trafo... Dat, uh, dat, dat, uh, dat het ijs erin gaat ontdooien En de stroomt zo meteen door. Dus, uh, in de regel is dat nogal eens gauw gebeurd. En, uh, maar in dit geval zien we het zonder van, in. Die, in dit geval gaat het niet uit. Dus het, nou, maar ja, het is eigenlijk onbewonnen zaken. Sneeuw van je knieën. Ja. Maar ja, dat zijn de charmes van het vak eigenlijk. Hè? <laughs> Jongens, helaas. Ik kan maar bij een goede halve meter kan ik uh, leiding ontdooien. Uh, van de week was er ook een collega die zoiets had, een bevroren leiding. En toen zeiden ze gewoon wacht maar tot die ontdooit. Ja. Is dat een optie? Ja, dat is uh, in principe wel een optie. Als ik hier niet verder kom dan een klein stukje maar te kunnen ontdooien. En het schiet hier nog niet op. Ja. En kan die leiding dan niet klappen? Ja, ja hij kan wel klappen, ja. ja. Punt 1 is het, het risico van de mensen die dus hier wonen. Ja, die moeten dus zorgen dat ze dan toch wel de, de, de leidingen leeg laten lopen met water. Tot aan de, tot aan de meter. Als ze dat doen, dan, uh, dan kan er niks kapotvriezen. Absoluut niet. Oké. Okay. Goedje. Dag. Dag. Dag. Dag. Naar de volgende. Trudy van Rijswijk. Koningin Elisabeth is 60 jaar koningin. Daar werd vanochtend bij stilgestaan door het Britse leger met muziek en met salutschoten. 60 jaar geleden werd ze zo tot koningin uitgeroepen. Do now hereby, with one voice that the High and Mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary is now <coughs> become Queen Elizabeth II, the 6th day of February, in the year of our Lord 1952. Gevolgd door het Britse volkslied God Save the Queen. Correspondent Arjen van der Horsten in Londen. Arjen zegt, die man die we net hoorden, wie was dat? Ja, je hoorde Sir Gerald Wollaston, de en Ulster King of Arms, zoals dat zo mooi heet. Hij was lid van de hofhouding en maakte dat bekend op St. James's Palace. Uh, twee dagen nadat de koning was overleden. De reden dat het op die dag gebeurde... was dat op het moment van de dood van koning George VI Elizabeth in Kenia was. Dus ze moest eerst terug naar huis. En toen ze thuis was, kon het officieel bekend gemaakt worden. En dat hoorden we zojuist. Dat het nu 60 jaar geleden is, hè Arjen? Is dat, is dat nou een reden voor een groot feest in Groot-Brittannië vandaag? Normaal blijft ze op 6 februari binnen met haar familie. Vandaag, om dat jubileum toch te markeren... bracht ze een bezoek aan een nabijgelegen plaatje in Oost-Engeland, Kings Lynn. Erg low-key vandaag, want de echte viering ja, die staat gepland... voor de eerste week van juni, als het ook wat warmer is. En wat een loopbaan, hè? 60 jaar op de troon. Als je nou kijkt naar al die veranderingen in de wereld... maar met toch dezelfde koningin, wat springt er dan uit voor deze koningin? dat zij toch eigenlijk eh, een van de meest opmerkelijke monarchen is geweest... van de Britten, want eh, ze begon als een koningin van een wereldrijk. Eh, weliswaar toen al, toen ze koningin werd, een aftakelend wereldrijk. Maar ze was nog koningin van vele tientallen landen. Eh, de eerste jaren van haar koningschap... Eh, werden verschillende landen in Azië en Afrika onafhankelijk. Daar is ze dus, eh, heeft ze dus leiding overgegeven aan dat proces. Wat is er nu nog over? Eh, niet zoveel meer. Ze is nog een nominaal staatshoofd van 16 andere landen... dat uh, Britishness, hè, het Brits zijn, de identiteit waar zij dus voor symbool staat. Dat staat onder gigantische druk. Jamaica bijvoorbeeld, die dit jaar toevallig ook... 50 jaar onafhankelijkheid viert... heeft gezegd dat ze dit jubileum willen aangrijpen... om een republiek te worden. En dus afstand nemen van de Britse kroon. De Unie zelf, hier in Groot-Brittannië, staat ook onder druk. Schotland, dat misschien binnenkort onafhankelijkheid gaat worden. Dus de vraag reist, waar is deze koningin nog symbool voor? Ja, en en hoe lang nog ook, hè? want wanneer geeft het stokje door? En aan wie? Aan wie is duidelijk? Dat is kroonprins Charles. Er is eh, wel vaak gespeculeerd hier dat ze misschien haasje over gaan doen. Dus dat haar kleinzoon prins William, die veel populairder is dan zijn vader... meteen de koning wordt. Maar ja, als het dan aan de winzers ligt, die hebben er ook geen twijfels over. Charles is de volgende. Wanneer? Ja, dat is een heel ander verhaal. Eh, hier is eh, het, het koningschap een door God gegeven missie. Dat is ook de overtuiging van Elizabeth. Daar doe je geen afstand van, dus je sterft in het harnas. Uh, en het lijkt erop dat Charles, de kroonprins van het geduld, nog even mag wachten. Want de dames in de familie Windsor ja, die hebben een ijzeren gestel. Denk maar aan de Queen Mam, die ouder werd dan 100 z Zij zelf is 85, maar ze is nog in zeer goede gezondheid. Nog twee jaar te gaan, dan heeft ze ook het record van Queen Victoria gebroken. En dat was de langst regerende monarch die de Britten ooit gekend hebben. Arjen van der Horst vanuit Londen. Een heel wat korstmen hebben ze aan Arjen voer gegaan... in de hoop dat ze ooit nog een kroning konden verslaan. Helaas. Als je een uh, orgaan doneert, dan moet je daarvoor betaald krijgen. Dat vindt een hoogleraar interne geneeskunde. Dat zo. Ja, steeds zo rustig op de Nederlandse wegen, René Passet. Ja, niet, niet echt rustig, maar uh, weinig uitschieters. Okay. 28 files weliswaar, maar amper 100 kilometer. Wel is er opnieuw wat gebeurd bij Arnhem op de A12. Er is dus niet echt een zege op die weg vanmiddag. Eerst hadden we een ongeluk van Utrecht naar Arnhem. En nu de andere kant op, naar Utrecht dus. Bij knop het Waterberg twee rijstoken zijn dicht. En er staat twee kilometer file achter. Eerder vanmiddag was er een ongeluk op de A67, Eindhoven naar België. De weg is wel vrij, maar de file is nog niet weg. Dus we knopen de hoogte en Eersel vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. We praten verder over Netcar. Vandaag werd bekend dat de autofabriek zijn deuren moet gaan sluiten eind dit jaar. Eerder hoorde u de directeur van Netcar, nu automarktdeskundige Wim Oude-Wernink. Meneer Wernink, de directeur die zei we hebben alle scenario's bekeken. We hebben er alles aan gedaan. Nou is het wel zo dat het openhouden van de fabriek de afgelopen jaren vaker ter discussie stond. Hè? Wat zorgde er volgens u voor dat het nu echt mis is gegaan? Ja, dat het mis is gegaan heeft te maken met het feit dat Mitsubishi als kleine speler helemaal alleen ervoor stond bij Netcar. Vroeger waren daar partners zoals Volvo en Daimler, die zijn weggevallen doordat allerlei fusies eigenlijk roet in het eten gooiden en vooral de ontvlechting daarvan. En uh, Mitsubishi is uh, in Europa vooral uh, nogal wat markt aan kwijtgeraakt. Ook van uh, 350.000 auto's in 2007 tot vorig jaar ongeveer 50.000 auto's voor de Colt alleen die in, Mits in Netcar wordt gemaakt. En 200.000 auto's voor de totale markt. Dus ze zijn een derde van hun verkoop kwijtgeraakt in Europa. Uh, en daar was geen uitzicht op enige verbetering. Ja, dat zijn de auto's, de aantallen auto's. Als we kijken naar het aantal werknemers, 1500 mensen die er werken. Maar het gaat ook om. ...andere bedrijven in de regio die hierdoor getroffen worden? Absoluut, want naast die 1500 werknemers zijn er nog meer, honderden, vele honderden actief in de toeleveringsindustrie. Dat kunnen kleine bedrijven zijn die hele kleine onderdelen samenstellen voor de assemblage... ...of grotere bedrijven waar hele complete uh, stoelsystemen, interieurs, dashboards worden gemaakt... ...die dan allemaal aangeleverd worden in de fabriek daar. Maar die zitten allemaal in de periferie van het netcarcomplex. En daar vallen die banen natuurlijk ook weg. Wat voor soort bedrijf zou een mogelijke doorstart uh, kunnen zijn? Nou, daar is de afgelopen weken ongelooflijk veel over ge. Uh zeg maar ...geruchten over verspreid, want meer was het niet. Er zou een Chinese fabrikant geïnteresseerd zijn... ...maar dat is niet waarschijnlijk, want Chinezen die willen zo goedkoop mogelijk produceren. En uh, Zuid-Limburg is niet de goedkoopste productieregio van Europa. Uh, er zouden grote toeleveranciers uit Azië misschien uh, interesse getoond hebben. Maar uh, soms is één en één uh, is drie... En uh, na eerdere contacten die ik had in, uh, in Helmond op de automotive campus... heb ik vanmiddag in de wandelgangen toch ook nog een betrouwbare uh, bron gesproken... die zegt, nou, wees uh, niet verbaasd, uh, BMW heeft interesse om in Netcar eventueel productieuitbreiding te creëren. Want uh, het is de meest succesvolle fabrikant van luxe auto's in Europa. En met name voor de Mini hebben ze extra productiecapaciteit nodig. En Norbert Rijthoven, de directievoorzitter van BMW... Uh, die zou één uh, deze dag al een afspraak hebben met premier Rutte... om eens te kijken of er mogelijkheden zijn... Om BMW, of de Mini, in Netcar te gaan produceren. Nogmaals, dit is een, een, uit een zeer betrouwbare bron een, een suggestie. BMW praat ongetwijfeld met andere partijen. Maar als dat doorgaat, dan zou dat natuurlijk een enorme opstelker zijn. Want het is ook een, toch wel een merk met een bepaalde reputatie. En dat zou ook voor Autocampus, de Autocampus in Helmond weer extra werk geven. Want waar zitten weer de bedrijven? Die de fabriek van Netcar goed kennen van binnen. Ja. Zeg, en wat en ook zal het... je die moet ombouwen. Ja, wat zal het betekenen voor de werkgelegenheid? Stel dat BMW hier naartoe komt. Dat hangt er vanaf voor wat voor productiecapaciteit ze nodig hebben. Kijk, de minifabriek die staat in Engeland, in, in de Midlands, in Birmingham... en daar worden al uh, 250.000 doden per jaar gemaakt. Misschien hebben ze 50.000 of 80.000 extra productiecapaciteit nodig... en daar zal het ondraaien. of daarvoor uh, deze locatie geschikt is... hoe die snel kan worden aangepast... Aan de eisen van BMW, die heel anders zijn dan van Mitsubishi natuurlijk. Een Mini is een hele andere auto. Uh, en dat hangt er ook nog vanaf natuurlijk hoeveel de Nederlandse staten ervoor over heeft om deze, zeg maar, de, de werkgelegenheid te garanderen. En ook dit bedrijf, wat toch wel een, een, een kroonjuweel kan zijn, uh, weer nieuw leven in te blazen. Ja, want wat zou de staat dan uh, moeten bijspringen? Nou, ik denk met name in de investering... in de ombouw van de fabriek. Uh, uh, naar de wensen van BMW. Uh, er zit een hele moderne lakstraat bij NETCAR waar de auto's gespoten worden. Maar er moeten waarschijnlijk heel andere uh, assemblagetechnieken worden toegepast. Uh, de, de persen die er staan, die zijn misschien niet meer nodig. Moeten weer vervangen worden door anderen. Dat is een, een technisch investeringsplan natuurlijk. En, en BMW die, die heeft daar uh, natuurlijk wat geld voor over. Maar zou het leuk vinden dat de Nederlandse overheid er ook even een, uh, een bijdrage aan levert. Een potentieel sprankje hoop voor de werknemers van NETCAR in Limburg. Het is een potentieel sprankje hoop, ja. Wim Ouderwerning. Graaglijk dank. Het tekort aan orgaandonoren wordt op de huidige manier niet opgelost. Dat zegt Gerard Bos, hoogleraar interne geneeskunde en hematologie in Maastricht. Volgens hem is het betalen van donoren een goed alternatief. Goedemiddag meneer Bos. Goedemiddag. En aan welk bedrag denkt u dan? Nou, ik heb net op verzoek van de redactie van het Nederlands tijdschrift van geneeskunde een kolom geschreven om te kijken hoe wij het tekort aan donoren voor nieren, voor longen, zouden kunnen uh, rechtzetten. En ik heb daar een suggestie gedaan van 25.000 euro. Maar dat is een getal om, uh, ik zou bijna zeggen, om de media te prikkelen. en om de discussie op gang te brengen. Dat is verder niet onderbouwd door enige wetenschappelijke analyse. Nou, het is gelukt, we hebben u aan de lijn. Um, ja. Bij 25.000 euro voor een orgaandonatie. denk ik snel aan handel. Uh, China, mensen die om hun schulden af, af te betalen. hun nier verkopen. Uh, op wat voor manier voorkom je dat? Ja, dat is natuurlijk ook het kwetsbare van, van een discussie als deze. Kijk, ik denk dat u het uh, moet, moet analyseren op basis van de huidige situatie. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld wachten op een nier. Die, die worden nu gespoeld aan een dialyse twee, drie keer per week. Dat heeft een uh, ja, grote impact op zo'n mensenleven. De kwaliteit van leven is niet optimaal. Door de complicaties gaan nogal wat mensen dood aan zo'n dialyseprocedure. En die mensen die zitten echt te smachten om, om een nieuwe nier. Hetzelfde geldt voor relatief jonge mensen die bijvoorbeeld een longziekte hebben... en die wachten op een long. En, en een van de dingen die je ziet gebeuren in Nederland... is bijvoorbeeld als jonge mensen komen te overlijden... of zelfs oudere mensen komen te overlijden... dat dan de familie gevraagd wordt, uh, zou u bereid zijn om een uh, orgaan af te staan... en dat op zo'n vaak emotioneel moment familieleden dan zeggen... nou, daar, daar hebben wij geen zin in. Mensen zijn niet geregistreerd. Uh, maar denkt terwijl... u dan dat mensen, als ze dan in zo'n gesprek zitten... Um, over de streep zijn te halen als uh, iemand in het ziekenhuis zegt van... we gaan betalen? Nou, niet, niet op dat moment, maar misschien wel ruim van tevoren. Kijk, ik weet niet of u zich heeft laten registreren als potentiële donor... maar u en ik kunnen allemaal met de gladheid vandaag uh, uh, iets overkomen waardoor er een noodlottig ongevallig gebeurt... en de mensen die zich niet geregistreerd hebben... daarvan wordt op dat moment de familie uh, benaderd. Maar je zou heel goed kunnen voorstellen... dat als er een financiële prikkel zou komen... dat mensen dan zeggen... hé, hey, maar dan laat ik mij met die financiële prikkel... van tevoren wel registreren. En hoe en voorkom je... je dan dat uh, mensen, gezonde mensen... denken van nou, ik, ik sta gewoon een nier af. Uh, ik heb waarschijnlijk nog een tijd te leven. Uh, ik sta nu een nier af en daar krijg ik geld voor. Of is dat niet ja, er, de bedoeling? Nou, Er zijn twee discussies. Ja. Er zijn twee soorten donoren die wij in Nederland gebruiken. Dat zijn mensen die uh, helaas zelf komen te overlijden. Uh, en die dan op dat moment uh, als donor geschikt zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld naar een ernstig ongeval. En dat is een andere situatie dan de vrijwillige donoren. Zoals u waarschijnlijk weet mag je in Nederland en kun je in Nederland ook op vrijwillige basis een mm. nier afstaan. Uh, en dat is natuurlijk een morel, nog veel ingewikkelder discussie. Uh, dus daarvan heb... zegt u uh, daar dan niet voor betalen? Daarvan zeg ik, laten we er in ieder geval over nadenken met z'n allen... hoe wij uh, kunnen voorkomen dat mensen die op een nier of op een long... of op een hart of op een lever wachten, dat wij die onnodig lang laten wachten. Daar sterven mensen op dit moment op die wachtlijst... En ik heb de discussie proberen open te gooien door te zeggen, van, nou laten we daar niet als een taboe omheen lopen. En wie betaalt en we... dat dan, dat bedrag? Ja, wat mij betreft de verzekeraar. Kijk, kosteneffectief, kosteneffectief is het heel duidelijk. Hè? Als je uh, bekijkt wat het kost bijvoorbeeld om gedialyseerd te worden, dat kost uh, onder de, de 75.000 euro per jaar. En die mensen worden soms jaren gedialyseerd. Uh, Terwijl zo'n transplantatie kost ook 100.000 euro. Maar dat heb je dus in een jaar, anderhalf jaar terugverdiend. Dus voor de verzekeraar is het zeker kosteneffectief. De discussie is uh, door u weer op gang gebracht, meneer Bos. Gerard Bos, hoogleraar interne geneeskunde. Ik dank u wel. Graag Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ook in het buitenland is de koers niet onopgemerkt gebleven. Persbureau AP schrijft het volgende. Terwijl alle sportevenementen in Europa slachtoffer worden van de kou... worden de winterse temperaturen in Nederland juist verwelkomd... in de hoop dat de Eleven Cities Tour doorgaat. Mark Tuitert en Erwin Wennemars hopen van wel. Een verslaggever van Omroep Gelderland sprak ze... toen ze het parcours van de tocht verkenden. Sommige stukken zijn nog niet geveegd. Daar wordt het heel zwaar van, maar de stukken die geveegd zijn, nou een gif plaat, echt prachtig, echt heerlijk. Mooi ijs, mooie zon, heerlijk. Paste dit in jouw trainingsschema? Nee, totaal niet. Maar <laughs> dat maakt geen ene moe uit. En zo is dat. Er moeten dus nog wel sneeuw worden weggeveegd. Zo is te lezen op de site van de Telegraaf. Zo'n 200 leerlingen van de Maritieme Academie in Harlingen... helpen graag mee. Ze moeten een traject van 9 kilometer... over een breedte van 5 meter sneeuw vrij maken. Dat is een helve job, zegt de directeur van de Maritieme Academie. Daar zijn ze de rest van de week veel zoet mee. Maar goed, ze kunnen toch niet varen, zegt hij. Ook bij om op Friesland veel veeg nieuws. Bijna alle artikelen gaan over het winterweer. En er zijn veel foto's te zien van mensen die sneeuw aan het ijs schuiven. En er is ook. Uitkomst voor mensen die willen zien hoe het ijs er nu bij ligt. Want weerman Piet Paulusma heeft een webcam in zijn achtertuin gezet... met de uitzicht op de vaart in Harlingen. Op de website is de elfsteden webcam al tienduizenden keren aangeklikt. Pietse website is dat. En wat je ziet is een prachtige wijde vaart. En af en toe razen er dan een paar schaatsers voorbij. De kans is groot dat u de komende tijd een aantal termen hoort als kwalsterijs windwak en werkijs. De collega's van NOS Op3 hebben een overzicht gemaakt... van de meeste ijs- en schaatstermen. Dat is te zien op hun website. Geen prachtig landschap van Van Gogh of een portret van Vermeer... maar het schilderij De Kaartspelers van Paul Cézanne. Het blijkt vorig jaar voor ruim 250 miljoen dollar te zijn gekocht... door de koninklijke familie van Qatar. En dat is een recordbedrag. De scoop komt van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het doek circuleerde al langer op de lijst van meest gewilde schilderijen. Het maakt deel uit van een serie van vijf schilderijen... die Cézanne eind 19e eeuw maakte van een groep kaartspelende boeren. Op het duurste schilderij aller tijden zijn twee mannen afgebeeld. We zien ze van de zijkant. Eén van hen rookt pijp. Ze zitten aan een tafel en kijken naar hun kaarten. Nog twee jaren van sancties te gaan, schrijft de Spaanse krant El Pais over Alberto Contador, die geschorst is wegens dopinggebruik. Vooral deze zomer zal de wielrenner balen, denkt de krant, omdat hij dan niet in actie kan komen op de Olympische Spelen in Londen. De krant El Mundo staat vierkant achter Contador en kopt zonder sterk bewijs voor twee jaar verbannen. El Mundo probeert nog iets positiefs te schrijven over de wielrenner en noteert dat Contador elke minuut, elk uur en elke dag van de hoorzitting heeft meegemaakt. Gemaakt, dat ziet de krant andere atleten niet snel doen. Tot slot nog een tip voor dit koude weer. Kus niet met een lantaarnpaal. Dan denkt u misschien, sorry hoor, wat moet ik met die tip? Maar er is echt een meisje geweest in het Gelderse Beest die dat gedaan heeft. Ze is vastgevroren. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen om haar met warm water los te maken. Ik, geloof, niet, de stand, ik, ik, hoor. ik geloof er niks van. Ik ga het toch even proberen straks. Nou, sterkte. Tot zo, na zes zijn we terug. De vorst.